willen wij nu de Heere zoeken om zijn zegen. Heere, onze God en Vader die in de hemel is, wij komen voor uw heilig aangezicht in ons gebed, nadat wij u naderden... Om het uit te zingen dat in u al ons heil en ons eer is. En hier dan kunnen we niet anders dan bidden en vragen. Geef dat dit niet louter klanken zijn die schoon hebben geklonken. Maar dat dit werkelijkheid is in ons hart en in ons leven. Dat wij werkelijk in u en door u en tot uw leven mogen. Wat bent u dan goed dat u als eerste dag van de nieuwe week ons weer hier roept. Opdat u het vernieuwt. Opdat u opnieuw ons leren zult wat tot onze vrede dient. Ja, opdat wij onze voeten zullen zetten op de weg van uw vrede. O God, wat bent u dan groot en goed? Want wat maakt u dan een verschil tussen mensen en mensen? Tussen ons die hier mogen zijn en veel anderen die in geen enkel. Huis van gebed van u te vinden zijn, ja nooit. Die u niet kennen. En wij mogen van u horen. U geeft uw naam op onze lippen. En heren, dan bidden we van u. Mag deze dag een rustdag zijn. Een dag van rust te midden van het leven... Dat wij leven te midden van de taken die we dagelijks hebben te verrichten. Dat we tot rust komen en tot de waarheid van ons leven. Ja, dat we het voor de eerste keer of opnieuw zullen leren. Wat de zin, de betekenis en het doel van ons leven is. Och heren, in ons naderen. Moeten we u beleiden dat wij zoveel eigen doelen hebben en zoveel eigen betekenissen. Ja, dat wij het doel wat u geeft in het leven van mensen. Ook in de week die achter ons ligt. Zo vaak of misschien wel de hele week uit het oog verloren hebben. En ook uit ons hart. Ach heren, dan naderen we tot u en we bidden van u. Ziet u toch neer op ons in genade. En neig uw oor. Ja, geef heren dat we het ervaren mogen. Dat als wij hier zijn en u ontmoeten. U tot ons komt. Door uw zoon, de Heer Jezus Christus. Dat hij het is. Die het alles volbracht. Dat we vanuit zijn volheid vergeving mogen verwachten en ontvangen. Hoor dan, Heere, ons bidden dat wij ook deze morgen u mogen zien in hem, in die vrede die alle verstand te boven gaat. Vergeeft u dan onze zonden en schulden. Neem weg al onze twijfels en onzekerheden en openbaart u ons dat u die rots bent, die sterk is. Dat u juist de tegenweer, het verweer bent in de strijd in dit leven. Immers wij staan midden in dit leven. Het leven op deze wereld waar Satan woedt. Waar hij bezig is uw gemeente aan te vallen, te verleiden. Opdat ze u niet meer zouden dienen. Vader in de hemel. Wilt u ons dan nog genadig zijn en ons de vrede geven? Vergeving van onze schuld, ja, besef dat wij u op het allerhoogst hebben misdaan. Dat wij van het heilspoor zijn afgegaan. Maar dat u ons er weer brengen wilt. Wil zo overal zijn, Heere God, niet alleen hier in de kerk, maar ook thuis in de Hazelaar. Ja, overal waar uw gemeente samengekomen is, geef dat we daarbij de bron mogen komen. En dan bedelen we: geef ons water des levens. Heer Jezus Christus, hoor hoorder van het gebed, hoor en geef uit genade. Amen.